1 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Omstreden Sharia geleerde Haytam Al-Hadad is van plan om vrijdag toch naar Nederland te komen. Een kamermeerderheid riep minister Opstelte vandaag op om Al-Hadad de toegang tot Nederland te weigeren. Hij zou aanvankelijk spreken op een symposium van de Vrije Universiteit, maar dat debat is afgelast. Volgens de universiteit is er zoveel ophef over de denkbeelden van Al-Hadad dat een academisch debat niet meer mogelijk is. De sharia zegt dat hij nog niet van de universiteit heeft gehoord... dat hij niet welkom is op het symposium in Nederland. De president van Honduras, Lobo, heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd... naar de grote gevangenisbrand waarbij zo'n 300 mensen zijn omgekomen. Hij heeft het buitenland om hulp gevraagd.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 President Sarkozy van Frankrijk heeft zich officieel herkiesbaar gesteld. In zijn verklaring op tv zei hij dat veel van de huidige problemen in Frankrijk mede door de financiële crisis zijn veroorzaakt. De centrumrechter Sarkozy heeft in de peilingen een achterstand op de socialistische kandidaat François Hollande. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is op 22 april. Op het tennistoernooi van Rotterdam heeft Roger Federer zijn eerste partij gewonnen. De als eerste geplaatste Zwitser versloegde Fransman Mahu met 6-4, 6-4. Federer is direct geplaatst voor de kwartfinale. Zijn tegenstander in de tweede ronde, de Rus Jusigné, heeft zich met een blessure afgemeld. Dan het weer nog. Vannacht op veel plaatsen bewolkt met hier en daar wat regen. Het is 0 tot 4 graden. Overdag bewolkt, vooral in de ochtend nog wat regen. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. En ook nog steeds te gast is Ruud Kolen van Brakel. Hij is de directeur van het instituut voor verantwoord medicijngebruik. En dat instituut dat streeft ernaar om het veilig en efficiënt gebruik van medicijnen te bevorderen. Los van welke financiële belangen dan ook. En in het komende uur kunt u Ruud vragen stellen over de handel en wandel van de farmaceutische industrie. Over verantwoord medicijngebruik. En ook over hoe je er als consument nou achter kunt komen wat voor jou nou de beste medicijnen zijn. U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncf.nl en twitteren dat kan met hashtag Casaluna. En dat deed bijvoorbeeld Jens Johan. En Jens Johan die, uh, vraagt zich in zijn tweet af hoe het zit met de lobby rondom Ritalin en Concerta. Eerst maar eventjes Ruud, wat voor middelen zijn dat? Dat zijn uh, middelen die gebruikt worden voor uh, ADHD... Uh, veelal voor kinderen. En het verschil tussen ritalin en concerta... want er zit dezelfde werkzame stof in, methylfenidaat, is dat je ritalin een paar keer per dag moet nemen... en concerta maar één keer per dag. Dus dat is makkelijker? Concerta één keer per dag is makkelijker voor mensen met ADHD. Uh, alleen het is ook veel en veel duurder. En waarom is dat dan uh, zo? Als ja, er dezelfde spullen ja. in zitten... Ik zou zeggen dat wij ons daar ook sterke vraagtekens bij hebben gezet. Want als het nou iets duurder zou zijn dan Ritalin, dan zou je kunnen zeggen van goh, dat, vanwege het gebruiksgemak vind ik dat te verdedigen. Maar zoveel duurder is eigenlijk niet te verdedigen. Dus dat is wel lastig en we weten wel dat juist in dit specifieke geval de fabrikant ook heel sterk heeft gelobbyd om dit middel wel vergoed te krijgen, onder meer via de patiëntenorganisatie. En dat is allemaal niet zo netjes gegaan. Om dat concert daar vergoed te krijgen? Ja, ja. ja. En in welke zin is dat niet netjes gegaan? Nou, zij betaalde in dit geval de patiëntenorganisatie... om spotjes op de radio uh, uit te zenden... waarin uh, de minister werd opgeroepen toch vooral dit middel te vergoeden. Nou, Dat is eigenlijk een verkapte vorm van reclame voor dit middel... die wat ons betreft niet door de beugel komt. Nee, nee, nee. Wat, wat zou jij uh, mensen adviseren als ze de keuze krijgen? Want je kunt dus kiezen voor dat Concerta. alleen moet je er heel veel bij betalen. Dan moet je bijbetalen. bij ja, betalen, ja. Ik kan mij voorstellen dat, uh, dat vanwege het gebruiksgemak... Uh, mensen uh, liever Concerta zouden gebruiken dan Ritalin... Dat uh, kan ik mij voorstellen. Alleen, ja, dan moet je er, uh, moet je er voor mij betalen. Ja, en dat, dat zou moeten er. veranderen. Die uh, extreem hoge prijzen, zouden ja, naar zou beneden moeten. zou prijs naar beneden krijgen. Ja, ja, zodat ja, het wel ja. vergoed zou worden. Ja, daar zou het om moeten gaan. Wat vind je überhaupt van het feit dat er zoveel uh, uh, kinderen... met, met uh, uh, ADHD-klachten uh, deze, deze medicamenten krijgen vind ik een heel erg lastig probleem. vind ik overigens ook echt een probleem van deze tijd. Uh, ik zie dat, uh, als je ziet dat het aantal recepten voor ADHD-medicijnen... in tien jaar tijd met 900 procent is gegroeid. 900? 900 procent. Daar zit wat mij betreft geen enkele logica meer achter. Het, is, uh, het lijkt wel alsof het een soort van epidemische vorm is. Ja, een soort heeft. infectie. Uh, ja. ja, en uh, ik kan niet anders verklaren dan dat de drempel om kinderen... als ADHD, euh, of met het label ADHD te bestempelen, dat die drempel gewoon heel erg naar beneden is gegaan. En hoe komt dat dan? Ja, Of zijn kinderen ook, want ik kan me wel voorstellen... dat deze tijd ook uh, hele hoge eisen aan jonge mensen stelt. Ook aan kinderen stelt, ja. want die moeten ook van school naar het hockeyveld... en uh, naar de voetbal en uh, naar de toneelclub en naar de dwarsfluitles. Ja, maar het was tien jaar geleden ook al zo dat hetzelfde verhaal natuurlijk ging. Ik het zou kunnen, hoor. Laat ik zeggen dat ik dat natuurlijk niet precies weet... of de kinderen van nu ook totaal andere kinderen zijn dan tien jaar geleden. Maar het lijkt me sterk dat dat verschil zo groot is. Veel waarschijnlijker is, is dat die drempel naar beneden is gegaan... en de tolerantiegrens van wat wij druk zijn noemen... erg naar beneden is gegaan. En dat vind ik wel een probleem. Want dit zijn natuurlijk middelen die voor een bepaalde groep kinderen... heel effectief zijn en heel erg nuttig zijn om een tijd lang te gebruiken. Maar niet voor hele, hele grote groepen. Uh, het zijn toch amfetamineachtige stoffen. Wij weten eigenlijk niet wat dit op de hele lange termijn doet met kinderen... Dus ik zou daar uh, uh, niet zo juichend over zijn om dat uh, aan hele mensenmassa's te geven. Maar kan dat ook te maken hebben met, waar we het in het vorige uur al over hadden... het feit dat, dat de kritische consument van nu eigenlijk een, een garantie op geluk wil hebben... en een garantie op uh, gezondheid? En dat afwijkingen van het gedrag veel minder snel getolereerd worden wat dat betreft? Ja, ik denk, wat ik al zei, kijk, gezondheid is niet, maar, niet alleen maar echt medisch gezondheid. Het is ook emotie. Het is ook beleving. Het is ook cultuur. Het zijn allerlei aspecten die soms maar zijdelings met de daadwerkelijke medische gezondheid te maken mm -hmm. hebben. Die bepalen wat de vraag naar geneesmiddelen is. Wat de vraag naar gezondheid is. Dat is zeker waar. Dus het feit dat het aantal recepten met 900% is, is toegenomen de afgelopen tien ja, jaar? Ja, ik beweer dat dat geen medische noodzaak is. Nee, dat heeft met beleving te maken. Ja. Ja. Al uw vragen voor Ruud Kolen van Brakel, directeur van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zijn welkom op 0800-1121, op casaluna.ncrv.nl of op onze uh, Twitter. En dan kunt u twitteren met hashtag Casaluna. Aan de telefoon, mm, eens eventjes kijken. Ron, Ron. Goedienacht. Lex en Rut, goeienacht. Dag, ik ben maar dat maakt niet uit. Oh, uh, sorry, Heilkomen. Uh, ja, Eén uh, dag in de war. Ja, sorry maakt daad. niks uit. Zeg, uh, Ruud, dat was wel goed. Uh, Ruud, zit er klaar voor? Welke vraag heb je voor Ruud? Nou, uh, ik heb één uh, vraag, maar voordat ik daar aan begin wil ik even uh, wat zeggen. Uh, mijn huisgenoot is een aantal weken geleden overleden. Uh -huh. uh, ik ben echt een, echt een falikant. Uh, ik hou niet van medicijnen. Ik slik nooit me medicijnen. Ook niet als ik hoofdpijn heb, helemaal niks. Ik, ik wil er niks mee te maken hebben. Die jongen die je laatst is overleden, die had een bakje uh, staan. Elke dag met, met iets van 11 of 12 medicijnen. En dat vind ik allemaal verantwoord. Want dat is, uh, laten we zeggen, voorgeschreven door de arts en, enzovoort. Uh, die jongen die was in de laatste fase van zijn leven. En om de pijn te bestrijden, prima. Uh, wat mij een beetje tegenspreekt in, in, in, in, in, in alles, dat, dat heel veel mensen tegenwoordig heel snel naar medicijnen grijpen. Ook als je een, een, een kater hebt en de andere morgen neem je een, een, een, een, een, een nou in ieder geval zo'n zo dingetje in en dan is je hoofdpijn weer voorbij. Ja. Ik schrik nooit wat medicijnen. Nee. Maar mijn vraag aan Ruth is um, door dit alles uh, dat ik heb meegemaakt in mijn huis en ook uh, door mijn uh, privéomstandigheden, uh, Ja, ik zit niet echt lekker in mijn vel. Dus een aantal weken geleden ging ik naar de huisartsenpost in het weekend. Ja. En ik kwam er bij de as en ik had wat hartloppingen enzovoort. En uh, nou, de as neemt even mijn, uh, mijn bloeddruk op, uh, even mijn hartslag. Alles is enorm goed. Uh, om mij gerust te stellen, gaf ze mij een medicijn mee met Oxacepam. Oxazepam, dat is een... Ja. Uh, um, uh, slaapmiddel. Een slaapmiddel, oké. Okay. Nou, niet, niet echt slaapmiddel. maar ook, Ja, inderdaad, ook een beetje een angst uh, voor een angstmiddel. Uh -huh. uh, uh, mijn vraag, Ruud, is waarom wordt zo snel door artsen, terwijl ik een gezonde man ben, uh, zo snel dat soort verslavende medicijnen voorgeschreven. Want uh, is het niet zo dat iedereen zo snel makkelijk grijpt naar medicijnen als je, je eigenlijk niet lekker voelt? Dan oh, dan hebben we dat pilletje maar bij de hand. Of als je hoofdpijn hebt, oh, dan pak je ja. dat maar even. Ja. Waarom is dat zo? Ruud, ja kijk, je bent bij je arts geweest en je hebt daar een gesprek gevoerd en die arts die heeft ingeschat dat jij op dat moment je niet lekker voelde, uh, misschien slaapproblemen had... misschien uh, niet lekker in je vel zat, uh, wat onrustig was. Uh, en die heeft op dat moment voorgesteld van... wil je een kalmeringsmiddel hebben... dat kan ik je voor een paar weken voorschrijven. Dat moet je eigenlijk ook niet langer, langer gebruiken dan dat. Dat werkt verslavend. En dat dat werkt, werkt gewend en daarna kan dat verslavend werken... als je dat chronisch gebruikt. Dus ik kan het je voor een tijdje voorschrijven. Dat kan ik mij voorstellen. Dan ben je nog steeds als patiënt daar uh, bij die arts... dan kun je zeggen van... Goh, Eigenlijk wil ik dat niet. Want ik ken mezelf, als ik dat ga gebruiken... misschien vind ik het wel lekker en dan ga ik er te lang aan zitten... Um, je hebt daar zelf natuurlijk een stem in. Maar je kunt je wel voorstellen dat in zo'n situatie als waarin Ron nu verkeert... dat die arts zegt, nou, dat kan ik je aanbieden. Ja, dat kan ik je aanbieden voor een paar weken. Ja, en wat heb je gedaan, Ron? Heb je het aanbod geaccepteerd? Slik je nu Oxazepam of niet? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik, heb, uh, ik heb het ding eens meegenomen in mijn binnenzaak. Want ik ken namelijk Oxazepam. Uh, mijn moeder gebruikte dat vroeger. Ja. En uh, het is heel erg verslavend Op het moment dat je eraan gaat beginnen... dan, dan, dan is het heel erg makkelijk om om naar dat soort dingen te grijpen. En... Ja, wat, net, wat Ruud net ook zei, ja. Ja, ja, ja. en, en ik, ik heb meegenomen en ik uh, ging terug in de auto. De man die me heb gereden, die uh, goed, de klachten waren op dat moment niet over. Maar ik dacht bij mezelf, oké, ik ben er geweest, uh, alles is in orde. Uh, het zou wel komen door dus stress of spanningen. Dus ik had wat nog in mij zou zitten, op een zondag. Nou, het is natuurlijk heel erg makkelijk om op een zondag naar een apotheek te gaan die open is. Maar ik heb het niet gedaan, omdat ik gewoon... Ja, ik ben geen voorstander van medicijnen. Nee, Kijk, dat is helder. Dat is helder, maar Ron, even, even uh, om, om dit gesprek kort te sluiten. Ruud zegt, hij kan zich voorstellen dat dit wordt voorgeschreven... maar je bent natuurlijk nooit verplicht om dat dan vervolgens ook te gaan, uh, te gaan gebruiken. In dit geval, nog even terug bij jou Ruud... is het dus niet een kwestie van te makkelijk medicijnen voorschrijven, vind jij? Ik denk dat het, als het goed is, dan gebeurt dat altijd een overleg. En dan moet een arts ook inschatten van... Goh, als ik dit voorschrijf, heeft die persoon daar wat aan? Gaat die het ook gebruiken of ja. niet? Het is niet handig dat een arts een, een, een, een voorschrift uh, doet... dat vervolgens niet wordt opgehaald bij de apotheek. Want uh, dan denkt die arts dat hij wat gedaan heeft. Uiteindelijk heeft de patiënt het niet gebruikt. Dan gaat daar miscommunicatie ontstaan. Ja, dus, misschien dus wees al de arts... ook eerlijk. Ja. Wees, ook, wees ook eerlijk. Zeg dan ook gewoon. Ja, je, wilt dit nu, je geeft me wel een recept hiervoor mee. Maar ik ga dat toch niet halen. Want dat is niks voor mij. Nee, dus Het komt ook op goede communicatie onderling aan. Tussen in dit geval de arts en de patiënt. Ron, ik bedank je voor je reactie. Ik wens je veel sterkte voor de komende tijd. Dankjewel, heilig. Tot de een andere keer. Nog een goede uitzending. Dankjewel. Dag. Okay. Mevrouw Blackstone, goedenacht. Ja, goedendag. Dan van Blekstein. Uh, welke vraag heeft u voor uh, Ruud Kolen van Brakel? Nou, eigenlijk nu twee. Na aanleiding van het gesprek van de heer hiervoor... Uh, okay. heb ik een hele andere uh, formatie van het midden-Oxar-Japan. Ja. En bovendien wilde ik ook doorgaan geven met uh, meneer Ruud... Ko nou, ik weet niet meer hoe zijn naam is. Maar, ja, Ruud Kolen van Brakel. Maar u Kolen mag Ruud Raad. zeggen. Maar welke vraag heeft u voor Ruud? Eh... Uh, ik had de vraag waarover ik eigenlijk belde, is ja. dat er meer uitleg moet komen of de, of de bijslagers die bij medicijnen zijn. Mm -hmm. Want welke problemen heeft u daarmee, mevrouw Blackstone? Nou, ik zal niet zoveel, omdat ik uh, redelijk medisch onderlegd ben, maar ik, als ik, ik lees altijd en ik gebruik eigenlijk nooit medicijnen, maar ik lees altijd alles en ik ken allerlei mensen die vijf willen per dag slikken mm -hmm. en dan ga ik toch zitten lezen en dan denk ik, ja, die uh, mag dit, die mag niet meer de uretica, die mag niet meer dit, die mag niet meer zo. Maar die mensen hebben geen flauw idee wat het over gaat. Ze weten het meestal niet eens. Maar wat voor medicijnen ze slikken gewoon. Nee, dus u zegt eigenlijk dat die teksten zijn te ingewikkeld zijn. Laten we daar eens uh, mee beginnen dan, Ruud. Ben je dat met ja, mevrouw, mevrouw Blackstone eens? Dat vind, al, dat vind ik heel erg belangrijk. Ja, ik, want... ik ga de vraag even aan Ruud voorleggen, mevrouw Blackstone. Ja, oké. Okay. Ik ben het daarmee eens. Die teksten zijn veel te ingewikkeld. Um, die teksten zijn oorspronkelijk bedoeld, hè, die bijsluiterteksten, uh, um, als extra informatie voor de arts. Zo waren ze oorspronkelijk bedoeld. Uiteindelijk zijn ze voor de patiënt in, uh, uh, gemaakt. Ze moeten in elke verpakking hoort uh, een bijsluiter te zitten. En die moet aan hele strenge regels voldoen. Europese regels zijn dat. Wat er allemaal in moet staan. Ja, dat maakt de, de leesbaarheid en de inzichtelijkheid vaak niet groter. Zeker omdat wij uh, ook wel hebben gezien dat uh, bijvoorbeeld bij de lijst bijwerkingen... Daar staat dan wat redelijk vaak voorkomt... wat minder vaak voorkomt, wat zelden voorkomt. Maar het is altijd een enorme lijst met bijwerkingen. Je wordt er meestal dat... zieker van dan dat je daarvan nou, opknapt. Ja, ja, dat, dat, nee, ja. nee, nee. Dat, dat kan voor heel veel mensen betekenen dat ze denken... Nou, ik laat het maar staan. Maar wat Want, zou er uh, moeten gebeuren? Zouden zou er eigenlijk twee vormen van bijsluiters moeten komen? Eentje nog steeds voor die arts, zodat die echt uh, van, van uh, A naar B is ingelicht. En een wat vereenvoudigder vorm voor, voor de patiënt? Ik denk dat patiënten vaak hele simpele uh, vragen... Hebben. wanneer moet ik stoppen als ik iets merk? Mag ik ermee auto rijden? Mag ik ermee alcohol drinken? De, de, patiënten hebben vaak hele simpele vragen als het gaat om... Wordt ik er misselijk van bijvoorbeeld? Wordt ik er misselijk van... Uh, uh, uh, uh, uh, beïnvloed be het bijvoorbeeld andere medicijnen die ik heb. En dat, dat kun je best simpel doen. Er zijn ook wel alternatieve bijsluiters. Bij sommige uh, apotheken kun je die ook krijgen... die veel patiëntvriendelijker zijn. Maar goed, daar valt nog wel een slag in te maken. Die zijn echt nog wel een stuk te verbeteren. Ja, dus de de apotheek, die, heeft een, die apotheek heeft een verantwoordelijkheid... maar ook de farmaceutische industrie zou daarin moeten investeren, zeg je? Nou, die kan daar zeker een rol in spelen. Die wil dat ook wel, hoor. Die wil dat ook wel, maar die zijn natuurlijk wel... in die internationale regels gebonden. ja. ja. Ik denk aan de andere kant, stel je nou eens voor... dat je een bijsluiter zou leveren bij een fles wijn. Weet je, wat daarvoor een lijst met bijwerkingen onder zou staan? Dan stap ik niet meer in de auto dan, stap je, nou dan, nee, dan zou je bij wijze van spreken ook nooit meer een glas wijn durven nemen... want het heeft de dood tot gevolg, leverafwijkingen... Ik, nee. Ja, ja, He, ja. Dus neem ja, om maar even ook in perspectief te plaatsen... Natuurlijk ja, ja, is het zo, ja, ja. Die, die geneesmiddelen werken door je hele lichaam... en kunnen... ...vaak in zeldzame gevallen hele erge bijwerkingen hebben. Ja, maar het zijn wel zeldzame gevallen, zoals ja. je dat inderdaad terecht zegt. En u had nog een vraag, mevrouw Blackstone? Ja, ik heb nog een vraag, zeker naar aanleiding van... uw vorige gesprek over oxypan. Ja. Ik heb een uh, slechte rug met in elkaar uh, gestorte wervels... ...wervels gebroken, weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. En uh, daar, daar slikte ik veel uh, tramadol voor. Ik heb er ook heel veel... Uh, dat is een pijnstiller ook? Heb ik pleister, morfine pleisters voor gekregen? Ja. Nee, ik gebruik ze al lang niet meer, maar ik bedoel, als ik het dan heb of het gaat helemaal mis, dan zal ik wel iets moeten, want anders kan je niet meer lopen gewoon. Mm -hmm. maar, uh, nou, dan nam ik dus in plaats van te s'nachts uh, heb ik ontdekt, oxypam, een spand. mij ontzettend groot. Mm -hmm. En als je erg pijn voor je rug hebt, dan werkt dat. En als je ook hartkloppingen hebt en dingen, dat had ik toevallig in verband mm -hmm. met mijn man die overleed, mijn dochter die overleed, en mijn beste vriend een maand later, nou ja, al om doet er niet toe, uh, dan nam ik zo'n ochtig badder, omdat mijn hart even lijf klopte. Ja. Maar ook als ik heel erg pijn heb en dat ontspant, ontstellend gewoon. En wat zou je nou uh, willen weten, mevrouw Blackstone? Nou, ik wil... Ik, het is altijd zoiets wat uh, vreselijk uh, verguisd wordt. Als je dat gebruikt, ik gebruik het alleen maar als ik dat soort uh, toestanden problemen mee heb mijn mm -hmm. rug. En dan denk ik, ja, dat is helemaal niet bekend bij de... Bij de, bij de zijn mannen, behalve mijn huisarts, dat wees gewoon. Maar wilt u nou weten eigenlijk of het inderdaad terecht is dat het verhuist wordt? Ja, ik wilde weten waarom het dan verhuist wordt. Ook okay. voor hele andere dingen. Oké, okay. dus we, die vraag gaan we ook voorleggen aan Ruud Kolen van Brakel, Ruud. Ja, nou, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat als mevrouw heel erg pijn heeft aan de rug, dat dit zou kunnen helpen. Het heeft ook een, namelijk een spierverslappende werking. En bovendien val je dan makkelijker door in slaap. Dus dat je dan rustiger in je bed ligt, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, verguist, kijk, dit zijn, deze groep geneesmiddelen, die slaapmiddelen, benzodiazepines noemen we dat met een moeilijk woord, dat zijn hele effectieve middelen als ze kortdurend gebruikt worden. En als je die langer wil gebruiken, dan, dan moet je dat in ieder geval met flinke tussenpozen gaan doen. Omdat ze namelijk een gewennend effect hebben. Je hebt steeds meer nodig van het spul om hetzelfde resultaat te krijgen. Nou, en dan loop je een risico. Maar voor kortdurend dat is het, gebruik voor kortdurend kan het gebruik, geen kwaad. Nee. Nee. Mevrouw Blackstone, mag ik u bedanken voor uw reactie en uw vragen? Ja, oké. Okay. En tot een andere keer. Goed Dag. Dag. Ja, dan ga ik eventjes naar de mails die binnenkomen. Ik heb hier een mailtje van Arnie... Uh, en Annie vraagt, um, bestaat er ook zoiets als fair trade medicijnen? En moeten we ons daar, als die nog niet bestaan, heel erg voor gaan inzetten? Um, ja, fair trade medicijnen in, in de zin zoals dat bedoeld wordt... In, uh, uh, als, als, uh, alsof ze in uh, um, ontwikkelingslanden geproduceerd zouden worden... En dergelijke. Dat, dat niet in de zin... Um, dat er wel landen zijn die um, vinden dat ze veel te duur de geneesmiddelen moeten inkopen en daarom zelf maar zijn gaan produceren. Land als als Nigeria een soort staatsindustrie. Een ja. land als Nigeria doet dat. Een land als Brazilië doet dat bijvoorbeeld ook. Dus in die zin bestaat er wellicht een soort van vorm van uh, fair trade. Alleen dat is dan echt bedoeld voor de eigen markt. Zou je daarvoor zijn om dat ook hier voor een deel in te voeren? Ik weet het niet. Kijk, weet je, de, de, de, de, bij geneesmiddelen en bij de productie van geneesmiddelen... is het natuurlijk internationale grote business. En die farmaceutische bedrijven die beseffen best dat ze een verantwoordelijkheid hebben... om die middelen, bijvoorbeeld HIV-medicatie uh, of uh, middelen tegen malaria en dergelijke... Om die ook in ontwikkelingslanden beschikbaar te krijgen. Ja, daar zit natuurlijk een populatie die niet de middelen heeft zoals wij die in het Westen nee, hebben. Nee. Dus daar zul je wel iets op moeten verzinnen. Ik zie wel dat farmaceutische bedrijven daar steeds serieuzer mee omgaan. Maar die landen zelf ook. Die landen zelf, die dwingen dat voor een deel ook af. En, ja. dat, en dat is ook terecht. Ja, maar zou je in, in een land als Nederland ook voor een deel problemen oplossen als de overheid zich ook... Letterlijk zou gaan bemoeien met, met de uh, productie van medicijnen? Nou ja, om heel eerlijk te zijn. Voor een deel gebeurt dat. Uh, dat uh, Wij hebben in Nederland het Nederlands Vaxa-instituut. Uh, uh, en dat heeft in het verleden zelf ook vaccins ontwikkeld. Dat is een overheids, overheidsgerelateerde uh, instelling. Uh, wat, wat je ook ziet, is dat de farmaceutische industrie vaak uh, niet de problemen voor wezenlijke gezondheidsissues heeft. He, bijvoorbeeld de, uh, de registratie van geneesmiddelen voor kinderen. Heel vaak zijn die geneesmiddelen getest op volwassenen en niet geregistreerd voor kinderen. Dat is ook allemaal ingewikkeld met, met, met protocollen in onderzoeksstudies en dergelijke. Maar wel van belang voor onze kinderen. Ja. Nou, als de farmaceutische industrie dat dan niet doet, dan zie je dat overheden toch moeten instappen... om daar allerlei regelingen voor uh, te maken, om dat te, te vergemakkelijken. Ja, en voelt de farmaceutische industrie dan ook de, de, de hete adem van de overheid in de, in de nek? Uh, ja, het, het zijn natuurlijk twee spelers die, die op sommige terreinen gelijk op uh, moeten lopen. Maar soms ook elkaars uh, uh, tegenkracht zijn. Uh, een van de, van de zaken waar, waar wij ons bijvoorbeeld op dit moment heel sterk voor maken is... je ziet steeds meer uh, dat antibiotica niet meer werken vanwege resistente bacteriën. Nou, dan kun je natuurlijk van alles en nog wat bedenken om resistentie tegen te gaan. Maar je moet ook nieuwe antibiotica ontwikkelen. De farmaceutische industrie zegt, ja, dat is eigenlijk niet interessant voor ons om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Want op het moment dat wij zo'n nieuw middel hebben ontwikkeld... dan is het meteen laatste keusmiddel, dus maken we niet genoeg omzet. Dan moet de overheid zeggen, ja, dat is een lekker verhaal. We hebben ze straks wel nodig. Hoe gaan we daar nou vanuit bedrijfsmatig oogpunt interessant... en vanuit maatschappelijk oogpunt dat het nodig en nuttig is. Hoe gaan we daar nou samen mee om? De zondag, gaat, zijn gaat de doen. overheid daar, daar uh, succesvol in zijn? Gaat, denk jij, die farmaceutische industrie... dus ook dat laatste redmiddel toch maken straks? Ondanks het, het feit dat we, het ja, in eerste instantie niet heel het erg... Wel moeten. Ja. Het zou wel moeten. Ik weet dat, dat aan het begin van de, van de, van de AIDS-epidemie... stond de farmaceutische industrie ook helemaal niet zo te trappelen... om van alles en nog wat te ontwikkelen. Dat was een te kleine populatie. Dat was niet zo... Kleine doelgroep. Eh, een kleine doelgroep was niet zo te overzien. Nou, daar hebben ze... ze in vergist. Gelukkig zijn ze vervolgens ook heel hard aan het werk gegaan om van alles en nog wat op de markt te brengen. En zijn we daar hele grote stappen in vooruit gegaan. Dus ze moeten af en toe wat druk ervaren en dan uh, ja. komen sommige ontwikkelingen toch wel op gang wat dat Ond betreft. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Ook bij de farmaceutische industrie. Uh, aan de telefoon Irene. Goeienacht Irene. Goeienacht. Uh... Nou, het uh, sluit net aan wat ik eigenlijk wilde zeggen. Er is een, uh, is een boek, dat heet De Medicijnen in Malfe. Ja, misschien kent hij hem wel. Dat is van Jeffrey uh, Robinson. U het klikt, dat... ja. het ego en binnen de farmaceutische industrie. Als je dat, uh, dat leest, dan gaat het inderdaad in een miljarden en miljarden aan, aan, uh, aan onderzoek. En een miljarden, het heet ook Big Pharma. Dat kent u waarschijnlijk ook, die term. Uh -huh. Ja. Maar goed. Dat wou uh, de boek onder uw aandacht brengen. Ja. Dat is hiermee uh, gebeurd. Ja. En het volgende is dat het, uh, ook Trooi. ...aanvragen bij heel veel medicijnen... ...waar je onder specialisten alleen kan krijgen... ...die doen het onderzoeken of je het nodig hebt... ...die, die, die houden dat uh, onder toezicht. Ja. Op het moment is de troe is vervallen... ...en die is bijvoorbeeld eentje... ...maar ook Lozek... Soperol heet dat geloof ik... ...en daar kunnen ook afweken in het bloed te komen... ...en die staan hier gewoon, die gewoon te koop in de winkel... ...en dat ja. is een heel slechte zaak. En er is nog een medicijn... ...het heet Cordarone... En die is gewoon in heel veel landen al jaren verboden. Wordt er gewoon in Nederland nog gewoon gebruikt. Ja, dus, ja. dus u zegt eigenlijk, er zijn bepaalde medicijnen... Ibuprofen is ook een pijnstiller, als ik me niet vergis, ja, hè, bijvoorbeeld. Het bijvoorbeeld. Ja, ja ik, ik ken al die medicijnen, gelukkig zou ik haast zeggen niet. Dus leg even uit soms welke medicijnen het zijn. Dat wil ik er wel even bij vragen, omdat oh, we, we anders heel veel... Oh, je vraagt, natuurlijk aan anders de pijnstiller. Oké. Maar het... Het wordt normaal alleen maar onder ons specialisten te doen. De bijwerken kunnen dus uh, voor zijn. Mm -hmm. Maar eigenlijk zegt u, uh, het zou niet zo mogen zijn... dat uh, medicijnen waarvan het octrooi is afgelopen... dat die zomaar vrij verkrijgbaar zijn. Uh, wat vind jij van die stelling, Ruud? Sorry? Um, ik leg de, de, ja, de stelling dat, even voor aan Ruud. Ik probeer even de vraag scherp te krijgen. Want uh, natuurlijk is het zo dat er uh, uh, geneesmiddelen geregistreerd worden op recept worden voorgeschreven. En wat mevrouw eigenlijk zegt, een aantal middelen... die zijn ineens op het moment dat uh, uh, uh, het octrooi is afgelopen... hoeven ze ook ineens niet meer op recept te worden voorgeschreven. Uh, dat geldt inderdaad bijvoorbeeld voor omeprazol. Althans, in een bepaalde dosering. Dat is ook een pijnstille. Nee, dat is een maagzuur. Maagzuur, zeg maar. oké. Okay. Um, dat, dat geldt wel maar voor een bepaalde dosering. Dat geldt ook voor uh, bijvoorbeeld uh, ibuprofen. Dat is in de vrije verkoop, maar ook maar in een beperkte dosering. Bij heel veel geneesmiddelen is het zo dat ja, als je overconsumptie doet... dan doe je schade. Dat mag duidelijk zijn. Er is ook heel lang gediscussieerd over het aantal uh, uh, paracetamol... dat in een doosje in de vrije verkoop mag, uh, mag zitten. Want daar kun je heel veel schade aan je lever mee, mee toebrengen... als je daar uh, te veel van slikt. Dus um, een heleboel geneesmiddelen kun je wel degelijk... op een veilige manier zelf uh, uh, uh, via zelfzorg toepassen... Maar goed, uh, uh, het zijn wel allemaal middelen die, uh, die niet zomaar iets doen. Die en hoe weet ik dan om. of ik een middel koop wat redelijk onschuldig is... of een middel wat het inderdaad bij, bij overmatig gebruik echt meteen heel schadelijk kan zijn? Ga er maar vanuit dat elk middel bij overmatig gebruik schadelijk kan zijn. Dus dat je, uh, dat je gewoon op een zorgvuldige manier... de maximale dosering niet moet oversch overschrijden. Dus ook een paracetamolletje als ik kiespijn heb? Bij een paracetamolletje ook. Precies, precies hetzelfde. Daar zit gewoon een maximum aan wat, wat, wat goed voor je is. Um, en uh, dan moet je ook niet meer gaan gebruiken... want dan ga je gewoon jezelf uh, meer kwaad dan goed doen. Als je meer nodig hebt, dan is er iets anders aan de hand. Ga dan naar je huisarts. Ja, die kan dan misschien andere precies. medicijnen voorschrijven. Irene, dankjewel voor je reactie en een hele goede nacht nog. Eén ene vraag van mij nog. Welke vraag was dat, Irene? Welke de hebben we laten liggen? Zijn, er zijn die in het buitenland en uh, ook in de boek staan. Oh Lange ja, ja. Zijn, er zijn dus schuldaronen of wat dan ook. Die, uh, die, die in andere landen dus streng verboden zijn. Die houden die en schildkiesziekten en zo. En die hier gewoon in ziekenhuizen nog steeds uh, zijn. Ja, hoe kan dat, Ruud? Um, elk land heeft zijn eigen registratieinstantie. En er zijn middelen die in Nederland wel op de markt zijn en in andere landen niet. En, er, en andersom is, is dat ook zo. In Nederland is het zo dat we hebben het college der beoordeling voor de geneesmiddelen. Die beoordelen be en bewaken eh, zeg maar, de balans tussen de werkzaamheid en de veiligheid. En als die balans positief is naar hun oordeel, mag het in Nederland op de markt. Dat is het simpelste antwoord dat ik kan geven. En soms is het zo eh, dat in een ander land een andere afweging is gemaakt... Uh, overigens is het zo dat sinds, sinds een, een, een tijd dit, deze zaken Europees worden geregeld. Dus dan, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat er in Europa niet... Uh, uh, per land verschilt. Maar is dat al zo of is dat een mooi streven van de Europese? Nou ja, de, de, de, we zien ook nog wel, wel eens wat, wat, wat gekke dingen... Uh, die dan ook weer met, met het vermarkten van ziektes te maken hebben. Zo kwamen wij laatst tegen dat in Finland en in Groot-Brittannië... een middel op de markt is ter voorkoming van een vroegtijdige zaadlozing. Oh. Is dat een ziekte? Dat is blijkbaar ook als, als ziekte geaccepteerd in ieder geval in Finland en in, in Groot-Brittannië. Het is in Nederland nog niet op de markt. Overigens is het gewoon een antidepressief omdat niet genoeg zijn werk deed. Maar daarvoor wel geregistreerd het is Ja, blijkbaar. dat is daar verkrijgbaar ah, en heel niet. Iereen, eh, daarmee is ook die tweede vraag van jou beantwoord. Hoop ik. dankjewel voor je reactie en ik wens je nog een hele goede nacht. Oké. Okay. Dag iedereen. Ja, en dan wordt het nu tijd voor een, voor een toepasselijk liedje in deze tijd van het jaar. Dit is Gerard van Maasakkers over de griep. Ik heb griep. Ik zal willen dat ik sliep zo'n griep heb ik. Het is net of ik stik. Ik leeg te bibberen van de hitte en te zweten van de kou. Griep heb ik. Au au au, au. Griep heb ik. Au au au. au, au. Ik ben van een meerdige naar een dokter geweest. Ik heb een griepspuit gehaald om me vanaf te zijn. Maar het wordt steeds erger en ik had hem nog wel contant betaald. En toch krijg ik zo'n griep. Ik zal weer duik sliepen. Zo'n griep heb ik.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 te zweten, te denken aan jou waar jij nou maar hier, maar het is te laat hem te bellen, ik weet het dus heerlijk ik nou mee weer verhoging grief ik zal willen dat ik sliep zo'n grief heb ik het is net of ik stik ik licht de bieberen van de hitte en te zweten van de kou grief heb ik au au Griep heb ik, au, au, au, au. Mmm, ik heb griep, griep. Ik zal weten dat ik sliep, zo'n griep heb ik. Het is net of ik stik, ik leek te bieberen van de hete en te zweten van de kou. Griep heb ik, au, au, au, au. Griep heb ik, au, au, au, au. Grijp heb ik Au, au, au, au, au Wel door de griep, Gerard van Mazakers, Overigens is hij op tournee met zijn nieuwe voorstelling Lijflied. En zo heet ook zijn nieuwe cd. Zijn voorstellingen die liggen nu even stil. Ik denk dat hij even op vakantie is of met griep op bed ligt. Vanaf 1 maart is hij weer te zien met die voorstelling Lijflied. En uh, Ruud Kolen van Brakel is nog steeds mijn gast. Hij is directeur van het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik En u kunt hem vragen stellen op 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. Wat ik dan nou zo graag even wil weten... Uh, Ruud, is, er was dit najaar een enorme discussie over uh, de effectiviteit van de griepprik. Ja. Uh, zou dat nou uh, een, een, een, een, een, ook een soort marketingtruc zijn... dat we die nodig hebben om uh, griep te voorkomen? Of is die nou echt nodig, die, die, die vaccinatie tegen griep? Persoonlijk la, laat ik me al nou, misschien wel 25 jaar vaccineren. Ja. Ik had vroeger astma, dus daar heb je op zo'n lijst. Ja. En ik heb ja. nooit meer griep gehad sinds die tijd. Dus ik geloof daar heilig in. Tegelijkertijd lees ik dan dat, dat we misschien ook een beetje op de tuin geleid worden. Hoe zit dat nou? Nou, Als ik daar een definitieve antwoord op kon geven, dan zou ik spekkoper zijn. Dan zou je nog dat, een kasteel dan hebben. Dan zou ik nog een kasteel hebben. Dat, dat kan ik niet. Wat, wat we wel weten is dat er heel veel onderzoek gedaan is... naar het effect van een massale griepvaccinatie. En dat eigenlijk de bewijskracht van de effectiviteit niet zo heel erg groot is van al die onderzoeken. Daar ging ook de dispuut over. Um, de, om nou in zijn algemeenheid zo massaal die griepprik uh, te doen... bij gezonde ouderen en dan die leeftijd ook steeds verder naar beneden te halen... dat lijkt erg overdreven te zijn. Zeker bij gezonde uh, uh, mensen uh, is die effectiviteit... ja, daar mag je vraagtekens bij zetten. Maar het kan altijd iets helpen natuurlijk... Wat uh, Als je de, als je de, de goede prikt prik in het goede seizoen... Hè, want daar gaat het dan ook nog een keer voor. Ja, want dan zitten diverse Precies. virussen in zo'n zo vaccinatie. Weer, ja, en, en daar wordt ook steeds meer onderzoek gedaan. Hebben we nou de goede te pakken in het goede seizoen? Uh, uh, dan, dan zou de effectiviteit daar natuurlijk ook een, een stuk vergroot kunnen worden. In ieder geval lijkt het zo te zijn dat voor mensen bijvoorbeeld met COPD of astma... of andere uh, aandoeningen van de luchtwegen, dat die wel degelijk baat kunnen hebben... dat wanneer ze griep krijgen, uh, uh, dat de effecten minder groot zijn... of de, de negatieve effecten minder groot zijn. Alleen de hele harde cijfers over of het nou... Uh, uh, minder sterfgevallen uh, oplevert. Ja, daar wordt stevig over gediscussieerd. Nee, ook, nee. ook door de wetenschappers onderling. Ja, dus dat is eigenlijk nog niet uh, uitgekristalliseerd. Mijn huisarts zegt ook inderdaad heel eerlijk... ik zeg niet dat je nooit meer ziek wordt. Ik zeg wel dat je misschien wat minder ziek wordt. Dus ik zou het maar doen als ik jou was. Ja. Dat zou heel goed kunnen, in ja, jouw geval. Ja, ja, ja. Maar ook daar uh, zijn de, de, de effecten dus eigenlijk niet voldoende onderzocht. Terwijl uh, de boodschap is, uh, je hebt dat nodig om gezonde winter door te komen. Ja, en dat in. gaat te ver. Bij, bij vaccinaties is het natuurlijk zo, dat geldt ook voor de vaccinaties bij kinderen... die zijn natuurlijk voor een belangrijk deel ook gebaseerd op het feit... dat je, als je een hele grote groep vaccineert, cohortvaccinatie noemen ze dat, cohortveiligheid... dan wordt het risico als er iemand ziek wordt, die gaat dan niet meteen heel veel andere mensen aansteken. Dus je voorkomt epidemieën daarmee. Dat is een beetje ook het, het, het idee erachter bij, bij kindervaccinaties. Bij de griepvaccinatie ligt dat wat anders. Die verandert ook elk jaar... Ja, en dat daar ook heel veel geld aan verdiend wordt... dat is ook uh, een fenomeen. Dus ik denk in zijn algemeenheid ook die discussie die daarover gevoerd... en ook, ook die rechtszaak die daarover speelt op dit moment... tussen het RIVM en een huisarts. Want het RIVM voelt zich aangetast in de goede naam. Ja, ja, ja. in mijn ogen moet het RIVM meteen stoppen met uh, het voeren van die rechtszaak. Waarom? Laat dat nou zitten. Je houdt alleen maar die discussie levend. En bovendien, je moet ook leren van kritiek. Ga maar open het debat aan... En ga niet een beetje met lange tenen rondlopen. Nee, ophouden met die rechtszaak. En ja. uh, misschien alvast even gaan kijken naar het vaccin voor volgend jaar. Heb ja. ja. jij een we... grieprik gehaald? Nee. nee. Nee? Je bent helemaal gezond. Ik ben nog te jong daarvoor. Oh, oh dat is het. Nee, <lacht> nee dat kan ik kunnen weten. Uh, dan ga ik naar mevrouw de Vries. Goeienacht. Goedenacht, Mevrouw de Vries, welke vraag wil u voorleggen aan Ruud van Ja, Rakel? ik heb een uh, vraag. Ik ben... Uh, ik heb dus problemen met mijn ogen. Ik heb macula-degeneratie. En ik krijg al enige jaren een injectie in mijn ene oog. Het andere was dat helaas al te laat voor. Mm. En uh, dat gaat om twee medicijnen. Uh, Avastin en Lucentis. En ik heb dus uh, behalve heel in het begin even Avastin gehad. Maar toen zijn ze overgegaan op Lucentis... Want dat zou veel beter zijn. Ja. En nu heb ik onlangs bericht gekregen... dat de zorgverzekeraars uh, dus over willen gaan op Avastin. Mm -hmm. Omdat die Lucentus dus uh, een stuk duurder is. Ja. En nu is mijn vraag... ja, ik heb daar baat bij gehad, bij Lucentus. Uh, ja, uh, heeft dat gevolgen? Ja. Weet, weet meneer Ruud dat misschien? Meneer Rut. Ik ken de discussie over macula-degeneratie en de, deze twee middelen, maar ik ken dit dossier niet helemaal precies. Ik weet dat hier sprake is van voor een deel schrijven bu voorschrijven buiten de indicatie om. En dat daar ook iets met prijs te maken heeft. Wat hier nou precies aan de hand is, weet ik niet. Dat zou ik wel een keer als mevrouw haar gegevens achterlaat, kan ik dat wel een, voor daarna zoeken. Oké, okay, mevrouw de Vries, mogen wij uw gegevens doorsturen naar uh, het uh, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik? Mijn gegevens. U, uw telefoonnummer in dit geval? Uh, ja, natuurlijk mag dat. Ja, Dan zullen we dat doen en dan uh, neemt het instituut uh, TZT contact met u op. Is dat goed? Dat is prima. Oké, okay, dan schakel ik u even terug naar de regisseur. Dan hoeft u niet uw telefoonnummer ten overstaan van heel Nederland aan ons door te geven. Als u, hem dan even aan de, als u uw telefoonnummer doorgeeft aan de regisseur, dan zorgen wij dat dat uh, goed komt. Mevrouw de Vries, dank u wel voor uw reactie. Heel artsen. fijn, ja. Goeienacht nog. Ja, goed. Ernest, goeienacht. Ja, goeienacht. Um, ik heb een paar vragen... en het, uh, dat heeft te maken met mijn diabetes. Ja. Hè? Ik ben... Uh, niet alleen oud genoeg... maar ook voor diabetes... Hè, wordt mij altijd gezocht om de grieprik uh, te gaan halen. Uh, dat heb ik één keer gedaan. Uh, uh, dat is ongeveer tien jaar geleden. Uh, toen ben ik doodziek geworden. Uh, sindsdien heb ik hem niet... Uh, gehaald. Nee. En... Uh, ja, het is nog steeds de vraag. Is dat uh, slim of niet slim? Uh, een ander ding is dat er ook wel eens dingen voorgeschreven worden voor diabetes. Puur voor de pre preventieve werking. Ja, zoals? Uh, uh, Bepaalde wat? medicamenten zijn dat dan? Ja, één ja, mm -hmm. uh, uh, uh, uh, voorbeeld is bijvoorbeeld uh, voor uh, cholesterol. Ja. He, uh, he, op, op, op een gegeven moment is dat landelijk ingezoerd, geloof ik, voor <coughs> diabetes. Ja. Um, mijn mijn uh, cholesterol is altijd nog goed geweest. Het wordt ook uh, één keer per drie maanden gecontroleerd. Ja, en jij wil nou eigenlijk weten, is, is zo'n preventief medicijn nou eigenlijk wel nodig als je geen klachten hebt? Ja, precies. En ik, ik, uh, ik, ik ben er ook mee gestopt. En ook... Uh, door contacten met andere diabeten... Uh, mm -hmm. die, uh, die daar ook nut niet van, van inzien. Nee, Ruud, is dat en... nodig, zo'n preventief medicijn? Hm? Ik, uh, ik leg de vraag even voor aan, aan mijn gast. Ja. ja. Ik kan er, laat ik daar twee dingen over zeggen. Eén uh, is dat in de richtlijnen van de, van de huisartsen en van de specialisten... sinds een tijd staat dat je bij diabetespatiënten ook... Um, uh, zogenaamd, wat ze dan noemen, cardiovasculair risicomanagement moet doen. Omdat zij vaker hartproblemen hebben, moet je ook kijken naar cholesterol en hoge bloeddruk en dat soort zaken. Ja. Um, en dan kan het betekenen dat er preventief ook een cholesterolverlager wordt voorgeschreven. Dat staat in de richtlijn, dus dat zullen ze ook aanbieden. Um, is dat bij iedereen nodig? Antwoord is nee. Heeft iedereen daar baat bij? Antwoord is ook nee. Dus in die zin, ik denk ook. Je kunt altijd overleggen met je behandelaar. Het tweede wat ik erover wil zeggen, en dat vind ik wel een, uh, een fenomeen waar je vraagtekens bij mag zetten. Op een gegeven moment heeft men ontdekt dat mensen die diabetes hebben, zeker type, type 2, die zijn vaak wat dikker. Of misschien zijn ze, uh, uh, hebben ze wel diabetes gekregen omdat ze wat dikker waren uh, en die hebben dan ook van vaker wat ho hoog cholesterol. Dus ze hebben daar een soort van naam voor verzonnen dat die mensen hebben een metabool syndroom. Dat is een verzonnen naam door een farmaceutisch bedrijf een verzonnen naam. Dat metabool syndroom dat is eigenlijk niks. Dat, dat betekent dat er een paar klachten gelijktijdig kunnen voorkomen. Die, ja, dat is dan ook wel logisch. Maar wat je vervolgens ziet is dat er hele nascholingsbijeenkomsten uh, uh, worden gehouden... om artsen ervan te overtuigen dat er, er zoiets bestaat als een syndroom. Dat is niks. Dat bestaat ook niet. Wat bestaat is dat mensen die te dik zijn... vaker uh, uh, uh, een te hoog cholesterol uh, kunnen hebben... Mm -hmm. en dat die ook wat eerder diabetes kunnen ontwikkelen. En dat die dingen toevallig dan samen voorkomen... Dat is dan het gegeven. En dat leidt dan ook weer tot een sneller in richtlijnen opnemen... van ja, preventieve medicatie voor andere zaken. Want zo werken die dingen dan wel. Ja, ja, dus het is wel het onderdeel van een mechanisme. Maar in sommige gevallen kan het ook weer heel nuttig zijn. Ja, omdat dus... het natuurlijk wel gezamenlijk uh, vaker voorkomt. Ja, en het is natuurlijk heel moeilijk voor jou... om nu uh, de zaak van Ernest uh, heel persoonlijk te behandelen. Uh, omdat je uh, zijn, zijn medisch dossier niet kent. Had je nog een vraag voor ja. Ruud, Ernest? Nee, maar, maar ik... ik, ik, ik, ik uh, ik kan nog wel wat, wat aanvullende informatie geven. Ten eerste, ik, ik ben type 1 uh, diabeet. Uh -huh. uh, uh, uh, ja, misschien is het uh, even goed, Ernest, om te zeggen dat Ruud geen arts is. Hè? Dus uh, nee, nee. medisch advies kun je van hem niet verwachten. Hè? Ook, ook, ook, ook, oké, maar ik, um, ik, ik moet uh, extra op mijn leven letten. Ja. Nou ja, uh, en, en, uh, wat ik heb gehoord, dat zijn drie dingen. Is uh, uh, niet veel drinken. Ja. Zwaarlijvigheid uh, uh, tegengaan. De, de, dat speelt bij mij ook een rol. Ik, ik ben ook aan het afvallen. Ja. Uh, en let op je medicijngebruik. Zeg, He, zeggen vreemd. deze gegevens jou wat meer goed? Of is het toch nog een kwestie van. Nee, nee maar wat, wat, uh, uh, uh, wat wel terecht wordt gezegd is: het heeft ook te maken met leefstijl. Om uh, ja. um, je, um, je, um, je uh, ziekte en ook je ziektegevoel. Uh, wat beter onder controle te houden... kun je natuurlijk zelf heel veel doen zonder geneesmiddelen. Als je meer beweegt, zorg dat je wat afvalt... Uh, zorg dat je wat gezonder uh, eet of wat regelmatiger uh, leeft... dan kun je al heel veel de zaken doen... waar geen geneesmiddel tegen op kan. Nee, nee dat is een goede tip uh, voor Ernst. Ernst, mag ik je bedanken voor je ja. reactie? Ja, bedankt. En uh, okay. sterkte met, met uh, de kwaal. Dank je wel. Uh, eens eventjes kijken. Een mailtje van René Kolenbrander. Ik vraag me af, schrijft René Kolenbrander... of een maandelijkse B12-injectie wel nodig is... bij een chronisch B12-tekort. Dat prik kost tijd van de dokter, is pijnlijk en is gênant. Zijn pilletjes niet veel gemakkelijker, maar volgens mijn dokter kan dat niet... en dat vind ik wel een beetje vreemd. René Kolenbrander. Uh, B12, dat zijn vitaminen? zijn vitaminen. Ik ken natuurlijk de hele achtergrond van dit verhaal niet. Er zal een reden zijn waarom uh, dit aangevuld zou moeten worden bij, uh, bij deze uh, patiënt. Um, uh, en blijkbaar is dat dan uh, uh, via een injectie makkelijker. Uh, uh, geen idee wat de achtergrond hiervan is. Dus het is moeilijk dus, om daar iets over ja, te zeggen. Moet toch, ja. en, en wat In zijn algemeenheid kan ik wel zeggen dat dit soort vragen... wat in principe vrij basale vragen zijn voor de eigen huisarts om te beantwoorden. Je ziet toch heel vaak dat mensen... op het moment dat ze naar een huisarts gaan... van tevoren denken, en als ik er toch ben... dan ga ik dit vragen, dan ga ik dat vragen, dan ga ik dat vragen. En op het moment dat ze buiten staan... dan zijn ze al die vragen weer kwijt... en hebben ze niks gevraagd van nee. wat ze wilden vragen... Bereid je nou ook voor, hè? als je naar je huisarts gaat... zorg dat je die dingen die je wil vragen... dat je die van tevoren even noteert. Al leg je ze voor hem neer. Hier, dit zijn de zaken die ik wilde vragen. En als jouw dokter dan een niet bevredigend antwoord geeft... kun je dan ook naar een andere huisarts zeggen... ja, ja ik wil ja. eens weten wat jij daarvan vindt. Ja, je kunt eerst zeggen, ik snap niet wat je zegt. Of ik, ik begrijp helemaal niet wat, wat nou je advies is. Of ik neem geen genoegen of met dit, dit antwoord. Of neem geen genoegen met je advies. Nou ja, dan kun je natuurlijk met je arts ook overleggen. Zeker als het om iets iets ernstigs gaat, kun je met je arts overleggen... van goh, ik zou het plezierig vinden om een, een tweede opinie De te vragen. De second opinion, ja. Uh, uh, bij wie zou ik daarvoor terecht kunnen... of moet ik daar zelf voor op pad gaan? Ja. Bleef kritisch, dus wat dat betreft, ook op de antwoorden van je arts. Uh, dan een reactie van Kees verrijd uit Vlijmen. Zou de artsen niet veel terughoudender moeten zijn met het te snel voorschrijven van medicijnen? En een beetje de dwang van patiënten moeten weerstaan om maar snel van alles voor te schrijven. Uh, bijvoorbeeld zou een oplossing kunnen zijn: het voorschrijven van een placebo, zegt Kees Verrijd. Dat mag niet. In Nederland, mag in Duitsland wel overigens. Um, laat ik eerst zeggen dat Nederlandse huisartsen... in vergelijking met de, hun collega's internationaal... heel terughoudend zijn in voorschrijven. Je ziet ook dat nieuwe Nederlanders vaak klagen... over de Nederlandse huisartsen, dat die maar niks voorschrijven. Ja. Dus Nederlandse huisartsen zijn terughoudend met het voorschrijven. Die willen ook niet zomaar iets meegeven als dat geen zin heeft. Maar met die dwang van de patiënt heeft hij natuurlijk wel een punt. Daar hebben we het ook al over gehad. Ja, en dat zie je wel steeds vaker. Kijk, Mondigheid van een patiënt is goed wanneer je meedenkt. Maar wanneer jij gaat claimen en eisen tegen het advies van iemand in... ja, dan is de vraag of die mondigheid nou wel zinnig is. Uh, en, dat, en dat zie je wel vaker. Overigens, moet ik er wel bij zeggen, claimen van patiënt... Als je goed communiceert met elkaar, begrijp je ook wat, wat je bedoelt. Als je aan patiënten van tevoren vraagt... wil jij met een geneesmiddel de deur uitgaan? Dan zegt maar 20% van de patiënten ja. Vraag je aan de artsen... wat denk je, dat jouw patiënt met een geneesmiddel de deur uit wil gaan... dan zegt de arts... Ik denk in 60% van de gevallen ja. En hoe komt dat dan? Dus die, die, die beleving is ook anders. En dat heeft ermee te maken dat die communicatie... daar kan wel degelijk een hele goede slag in gemaakt worden. Ja, dus in die spreekkamer moet het ook eigenlijk gebeuren. Hè? Ja. Voor een deel. Ja, precies. Henk van der Veen, goeienacht. Uh, goeienacht. Leuke vraag heb jij voor Ruud? Nou, ik... Om een wat kritische vraag te stellen, maar ik krijg er steeds meer moeite mee. Want ik hoor alleen maar gevoedigd eigenlijk over dokters en de farmaceutische industrie. Maar stel maar een kritische vraag, Henk. Ehm... Um... Nou, ik wou eerst eens even wat zeggen. Mag dat? Ja, je mag ook wat zeggen. Maar uiteindelijk moet het wel in een vraag uitmonden. Ja, nou, dat zou heel snel zijn. Een hele hoop mensen zouden zich ook eens moeten realiseren... dat ze zonder die farmaceutische industrie en die huisartsen en die pillen helemaal niet meer zouden leven. Ja, maar daar hebben we het ook over gehad. Hè? De, ja. de levensverwachting is natuurlijk enorm toegenomen. Dus die farmaceutische industrie is wel degelijk natuurlijk ook heel belangrijk... voor, voor het feit dat we zo oud en vaak ook zo gezond zo oud worden. Dat ja, daar... ik, ik ben altijd een beetje huiverig voor die anti pilmafia en u had er zo een in de uitzending, van ik, ik schrik nooit pillen. Nee, maar goed, iedereen heeft recht op zijn eigen mening en uh, de eigen nou, manier dan, waarop kwam, met, uh, is, in, omgaan, hij met zijn gezondheid omgaat. Nou ja, maar als iemand uh, een keuze maakt, heeft iemand daar recht op, toch? Ja, maar niet ja. mijn vraag. Nou, ja, in de jaren negentig was ineens het middel Prozac uh, zo in. Ja. Dat was het middel. Ieder ongeluk. Uh, ik was dus bij mijn hartstof toen, dat was in 1999, en toen kwam dat eigenlijk een beetje zijdelings voorbij. Dus ik, ik zeg, ik ben de laatste jaren nogal somber. En uh, niet continu, maar uh, af en toe. Ja. En voordat ik het wist, had ik een recept voor uh, fluoxetine, Prozac. En daar is nooit een dat is altijd maar zo doorgegaan, dat is nooit een oh. follow-up uh, op geweest. En hoe lang heeft u dat geslikt dan? Uh, Daar ben ik net mee gestopt, op eigen uh, gezag. Ja? Ik heb inmiddels een andere huisarts, maar die vroeg dat ook niet. Ik kon dat gewoon doorbellen, uh, of inspreken op een receptenlijn. Maar daarnaast was er, waren er geen gesprekken, dat was laat staan therapie. Uh -huh. Er werd ook niet gevraagd hoe het beviel. Nee. Totdat ik een documentaire zag op de televisie, wat er allemaal uh, bij komt kijken. En totdat ik zelf eindelijk is de prijs heel grondig las. Ja. En dan, dan schrik je een ongeluk. <kijkt> uh, maar dan vraag ik me eigenlijk wel af. Wie is nou de hoofdverantwoordelijke? Mijn huisarts, de farmaceutische industrie of ik? Ja, dat is een hele heldere vraag. A, B of C? Ja, ik vind eigenlijk achteraf mezelf een ontzettende suffert Dat ik nooit aan de bel heb getrokken. Ja. En heb gezegd: luister eens. Ik moet van een tv-uitzending halen de informatie. dat een jaar of twee jaar eigenlijk al heel lang is. Ja, ja. Ruud, uh, is inderdaad Henk van der Veen. Uh, uh, oh, vooral de die suffert die nou, hij uh, in zichzelf ziet? Laat ik zeggen, hij is niet de enige. In de, op het moment dat, dat de generatie Prozac. de, de genera generatie serotonine-heropname-remmers. een nieuwe generatie antidepressiva op de markt kwam eind jaren 90. Werd dat gepresenteerd als het Halleluja? En ja. is dat aan heel erg veel mensen voorgeschreven? Daar werden ook boeken over geschreven. Mijn leven met Prozac. Nou, het was. Het was het mooier kon het niet. Mijn leven. Met Prozac. Ja, <lacht> me het, e het boek. En, maar wat je vervolgens zag. want dat waren natuurlijk ook nieuwe middelen. en daar wisten we een heleboel dingen ook niet van. is dat heel veel mensen die dat Prozac gingen gebruiken. Dat werd gepresenteerd als iets wat veel beter was dan de, dan de oude generatie uh, tricyclische antidepressiva. Ja. Um, en um, mensen werden niet meer gezien. Hè? Die gingen dat langdurig gebruiken. Met alle ellende van dien. Want wat we inmiddels wel weten van deze middelen. is dat. Ik, ho ik hoop dat het voor, uh, voor de beller meevalt om te stoppen. Want stoppen met deze middelen is niet zo simpel. Nee, het is een, een verslavend uh, middel. Ja. En, uh, en overigens zijn deze middelen... die hebben nogal wat bijwerkingen ook... die ook heel erg onplezierig zijn. Problemen met seksualiteit. Um, uh, allerlei andersoortige problemen... die bij heel veel mensen uh, voorkomen... die ze ook voor het massale gebruik... Waarin ze, uh, waarin ze zijn voorgeschreven... helemaal niet zo aantrekkelijk zouden maken. Nee. Uh, maar goed, um, uh, wie is verantwoordelijk, vraagt meneer. Ja, kijk, het is natuurlijk... een in eerste instantie is het zo dat je in de spreekkamer tussen de arts en de patiënt maak je afspraken met elkaar. En dan is het aan de patiënt om daar goed op te letten en ook aan de arts om dat regelmatig te monitoren en er nog eens naar te vragen. Dus het gaat ook hier eigenlijk weer over communicatie? En daar communicatie. gaat het ook weer over communicatie. En dan moet ik hier wel bij zeggen dat, dat die marketing voor deze generatie... Uh, uh, uh, antidepressiva, dat is wel zo'n fantastisch staaltje geweest. Daar is bijna niemand van uh, verschoond gebleven. Uh, en daar hebben we met z'n allen nog de effecten van. Ja, ja meneer van der Veen, uh, Henk van der Veen, uh, die, die, die bijwerkingen, heeft u die ook gehad? Ja, en ik vind het treurig om te vertellen dat ik mijn informatie daar aan heb gehaald... van een documentaire van de televisie... Dat was een ervaringsdeskundige en dat was ook een wetenschapper trouwens. En die ontdekte bij zichzelf na het gebruik van Prozac ook hele vervelende tyrannieke trekken. En dat had ik bij mezelf ook ontdekt. Ja, ja. En het kwam net op tijd dat verhaal. En uh, toen dacht ik, ik stop ermee, maar dat heb ik niet met een klap gedaan. Ik heb het ook niet in overleg met mijn nieuwe huisarts gedaan. Ik heb gewoon een ontwenningsschema uh, voor mezelf opgezet. Dat ging heel knap. Eerst één keer in de twee dagen. En uh, dan geleidelijk aan één keer in de drie dagen. Ja. En ik ben er nu helemaal af. Ja, en dat en is goed gegaan. Dat, ja, dat is goed gegaan. Maar ja. er staat in die bijsluiter, als je dat leest, en dat is het, daar word je ontzettend bang van. Uh, je moet er niet mee stoppen. En dan, nou ja, psychose zus en psychose zo. En dan denk ik, nou, we hier aan hangen. En dat doet jou ermee doorgaan. Ja, ja, ja. Maar u heeft uh, de buisluiter weliswaar gelezen. toch een andere conclusie getrokken. U bent er nu vanaf en het, het gaat goed met u? Ik voel me juist uh, beter daardoor. Ja, nou, dat is inderdaad heel, heel. Uh, uh, uh, gedisciplineerd ook, hè? Om dan zelf een schema op te zetten om, om nou, af heel, te krijgen. Dat vind ik heel knap, want uh, daar hebben zelfs heel veel artsen moeite mee, om dat goed voor elkaar te krijgen, om daar goede schema's voor te maken. Ja, maar ja. Dat, is, dat is nog niet zo moeilijk als ik Eén keer in de twee dagen, dat hou ik drie weken vol. En dan ga ik geleidelijk aan drie weken, één keer in de drie, Of één, één pil in de drie dagen. Nee, en, en geleidelijk dan toch, nog ja. één in de week. En dan stop ik er helemaal met. Het ja, werkt flinke discipline. Ja, je moet het wel doen, ja. precies, precies. Hey van de Veen, dank voor de reactie. En uh, tot een andere keer. Goeiedag ja, toch. Dag. dag. dag. Uh, misschien wel de laatste bellen. Er wordt echt heel erg druk gebeld en gemaild en getwitterd. We kunnen lang niet iedereen te woord staan. Excuus daarvoor alvast. Maar sowieso alvast hartelijk dank voor alle reacties. Um, Frans van Dam uh, heb ik aan de telefoon. Frans, goeienacht. Ja. Goedendag. Frans, welke vraag heb jij voor uh, Ruud? Ja, ik, ben, ik, ben een, ik ben een vrij jong persoon. Ik heb uh, een variant... Hoe jongens, jong? Een... Ja, 33. 33, oké. Okay. Chronische ziekte is een uh, variant op de ziekte van Crohn. Mm -hmm. En ik krijg best wel behoorlijk zware medicatie, dat is Humira. Hoe heet dat? Humira, dat is een injectie die ik uh, één keer in twee weken moet toebrengen bij mezelf. Ja. En die werkt heel weerstandsverlagend. Ja. Dat betekent dat, ja, als ik een klein schaafwondje heb, dan kan dat binnen een dag zomaar uh, tot een, uh, een behoorlijke infectie leiden. Dus ik heb ook twee, drie, vier keer per jaar heb ik antibiotica kuren. Ja. In hoeverre is dat schadelijk voor de lange termijn? Ik bedoel, resistentie weet ik veel wat. Ruud? Resistentie op een gegeven moment. Ik bedoel, als ik vier antibiotica-kuren per jaar heb. Ja. Ja, ja hoe, in hoeverre is dat schadelijk, Ruud? Um, nou, laat ik zeggen dat Humira is een, is een zwaar middel Dat zal, ja. dat zal uh, je niet voor niks krijgen voorgeschreven. Dat heb je dan ook echt nodig. Ehm... Um, en vanwege het feit dat het ook je weerstand verzwakt... Eh, moet je voorkomen dat je eh, eh, besmet wordt met bacteriën. En daar krijg je preventief die antibiotica-kuren voor. Op het moment dat je dat op een geregelde manier doet... en je voorkomt besmetting met resistente bacteriën... dan, heb je, dan, dan ben je daar dus ook van gevrijwaard. Het is niet zo... Dat, je, uh, dat vanwege het feit dat je vier keer een antibioticumkuur uh, krijgt... dat je op een gegeven moment dat antibioticum niet meer werkt bij jou. Als het goed is, dan is na die zijn in ieder geval die bacteriën waarvoor je dat kreeg, zijn gewoon weg. Dus dit klinkt als een uh, effectieve Klinkt uh, als logisch, wijze. ja. Ja, ja, en, ja maar uh, toch, toch, toch is het zo dat yeah. um, um, als, ik, als ik een dag te laat ben... ik heb dus ook al... Uh, twee keer een ziekenhuisopname gehad, omdat ben ik net te laat... en dan moet het echt gewoon een intraveneus worden aangebracht, die, die hele antibiotica. Ja, dus dat geeft ja. misschien ook wel aan dat je ze echt nodig hebt. Toch? Ja. Ja, wel een heftige situatie als ik, als ik 33 ben. Ja, dat is ook een heftige situatie, absoluut. Ja, nou ja, ook hier, hier geldt... Uh, je moet altijd een afweging maken of de behandeling opweegt... tegen hè, de veiligheid en de, uh, en de effectiviteit van de behandeling... die moeten in verhouding tot elkaar zijn. En dat kun je alleen maar zelf bepalen in overleg met je eigen behandelaar. Daar ja. moet je die afweging maken. Het is zo dat een middel zoals je dat nu gebruikt... dat, dat ga je ook niet 20 jaar gebruiken. Dat gaat, dat gaat gewoon niet lukken. Dus je moet op een gegeven moment... Ook uh, een afweging maken, wanneer start je met een bepaald middel? Wanneer ga je over naar iets anders? Als je hij... mee in wat ik zeg, want ik heb nu het idee gekregen van mijn, uh, van mijn specialist dat die Humira, dat dat tot mijn leven lang, dat ik dat zou moeten gebruiken. Maar u zegt eigenlijk van nou, dat, dat, dat, dat red jij niet. Nou, de, uh, ik denk dat als je in deze omvang 20 jaar lang uh, uh, Humira spuit... dat zou nogal zwaar zijn. Ik, ik, ik kan mij voorstellen dat je in overleg met je, met je behandelaar... kijkt van wat, wat kan je hebben op een gegeven moment. Zeker wanneer je zelf aangeeft... dat je nu toch al een aantal keren zo verzwakt bent geweest... dat je daardoor in het ziekenhuis terecht bent gekomen. Ja. ja dat, kijk, de behandeling moet wel opwegen tegen de klachten die je hebt. En dat is de afweging die je samen met je behandelaar maakt. Frans van Damme, maar ik bedank kan je, kan je. Frans, we... ik moest je gaan onderbreken... want het is bijna ja. twee uur en onze zendtijd is gewoon op. Ik hoop ja. dat je een beetje verder geholpen bent door Ruud. Ja, maar ik, ik, ik, ik loop dus gewoon... En dat, dat moet ik dus ook wel heel, even heel goed in mijn oren knopen. Ja, nou, ik denk dat dat inderdaad wel uh, het juiste is wat je gehoord hebt. En die antibiotica zijn dus niet ook voor niets uh, voorgeschreven, begrijp ik ook ja, uit het antwoord ja van Ruud. Fransen, dank je wel en veel sterkte. Ja, dank voor de uitzending. Graag gedaan en tot een andere keer en wel trusten voor straks. Ruud, ten slotte, um, er zijn heel veel vragen nog steeds over medicijnen... Um, dat, dat vraagt ook om heel veel voorlichting. Jij geeft dat nu uh, uh, uh, heel persoonlijk aan onze luisteraars. Maar is dat ook iets wat jullie met jullie instituut... voor verantwoord medicijngebruik willen doen? Mensen uh, uitleggen hoe een optimaal medicijngebruik eruit ziet? Ja, niet individueel, want dat kunnen we niet aan... als we dat voor iedereen zouden moeten doen. Maar wel, wel als het gaat om wat grotere brokken brok informatie, wel als het gaat over wat zijn nou geneesmiddelen... hoe lees je nou de bijsluiter... wat zijn nou uh, generieke geneesmiddelen... Hè? of middelen die op stofnaam worden voorgeschreven... maar waar ik mensen wel voor uitnodig... je apotheker, die is dichtbij, Vra stel die vragen. Die kan daar ook een antwoord op geven. En je eigen huisarts ook. En twijfel je daar, uh, daarover, dan zijn er ook andere kanalen. Op apotheek.nl kun je ook een vraag aan een webapotheker stellen. bijvoorbeeld. Dus schrijf je kans waar ze liggen. En, en stel die vragen. En blijf in contact met je uh, apotheker en met je behandelend arts. Wijze woorden van Ruud Kolen van Braken van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Dankjewel voor je komst. Wel thuis en voor straks veel plezier hier op Radio 1 met Roel Koeners. Wat mij betreft nog een goeie nacht en wat Kaas Luna betreft tot morgen. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV.